Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag was het weer druk op de spoedeisende hulp. Afgelopen weekend waren het vooral schaatsers, vanmiddag fietsers en voetgangers die vielen door de ijzel en gladheid. Met als gevolg gebroken polsen, heupen en bovenarmen. En ook zijn veel mensen op hun hoofd gevallen. Voor loodgieters, als deze meneer, was het wel een goede dag. Het gaat gewoon de hele dag door. Alleen maar verstoppingen en dat soort dingen. lekkages in verband met smeltwater... Dus uh, zo lossen we dat eventjes op voor nood. Vandaag gold in het hele land code rood vanwege de gladheid. Het Rode Kruis stuurt 700 hulpverleners naar Gené in West-Afrika om daar de ebola-uitbraak te bestrijden. Ze gaan bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek doen om te kijken hoe de besmettingen verlopen. De hulporganisatie is heel bezorgd over de situatie in Gené, waar ebola voor het eerst in vijf jaar is opgedoken. Gebruik geen servies van bamboe en melamine kunststof, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat bijvoorbeeld om die koffiebekers die veel worden verkocht, omdat ze beter zouden zijn voor het milieu. Uit onderzoek blijkt dat het materiaal stoffen afgeeft die onder meer maagirritatie kunnen veroorzaken. Online veilen is populair. Veilinghuizen doen hele goede zaken in tijden van corona... In 2020 is er meer verkocht dan ooit. komt volgens de directeur van de veilingsite Katawiki, Doordat we veel meer thuis zijn en ons spaargeld niet aan bijvoorbeeld vakanties uitgeven. En wat we dan vooral zoeken op die sites? Lego en, en Rolex. Dus nou, mocht je nog wat op de zolder hebben liggen. Naast de meest gezochte artikelen zijn er ook opmerkelijke dingen van hand gewisseld. Een helm van Max Verstappen. We hebben ook afgelopen jaar een, een unieke gouden plaat van John Lennon's Imagine geveld. Een stukje van de maan. Een dinosaurus skelet, haar van Napoleon, uh, zeldzame whiskies. In totaal verdienen mensen wereldwijd 450 miljoen euro aan items. Het weer dan nog, vannacht wordt het droog en kan het plaatselijk nog even glad zijn. Het blijft iets boven nul. Morgen wolken en wat regen, dan zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Wij richten onze blik uh, richting het zuiden en dan uh, komen we uit uh, bij de stad Leiden. Net als uh, Rovers King uh, komt ook deze band uh, daar vandaan, namelijk de uh, Headfirst. We kennen ze nog van Amnesia, dat was dan de tweede single van een album wat nog moet gaan komen. Een debuutalbum wel te verstaan, Traffic Junkie. En dit is alweer de derde single, uh, Hey You heet die. En uh, dat is een band die zich sterk heeft laten beïnvloeden, maar dat is wel duidelijk. Door Nirvana en Alice in Chains. Welkom bij het tweede uur, dus voor de mensen die de herhaling luisteren op maandag... Die denken, hebben we dan een uur gehad? Ja, tussen 7 en 8, maar dat heeft te maken met mij. Dat ik een beetje een te ambitieus play playlistje heb gemaakt. Ja, en dan moet ik toch eventjes een uurtje extra kava. Dus helaas, voor die mensen heb je dus een uur gemist. Maar goed, hier zit het wel het, het merendeel van het nieuwe materiaal in. Dus dat kan ik dan wel mee enigszins verzachten wat betreft de pijn... Ik denk dat het wel leuk is als je heel veel nieuw materiaal hoort. Eh, want dit was vorige week nieuw. Eh, geldt, geldt dus eigenlijk ook voor bijvoorbeeld deze band. Zuster Zonnebloem. Die hebben een EP uitgebracht onder de titel De Javoux. Hebben ze misschien kennelijk een beetje afgekeken van Crosby, Snells en Nash Young. En dit is Out of Control. Ook daarop terug te vinden. tell you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 Be still living daylights out of me Everyday life has changed to formal But our love and passion would never cease to be Cause everything I dream of Everything I hope for It got locked away slow decay It's all that I believe in All that really matters. It got stashed away, corona day by day I don't want to upset the apple cart But I'm slowly losing grip Love you, Van Newland. Hij komt uit de stad Harlingen. Daar komt hij vandaan. En uh, hij kan af en toe nog wel eens even over het Wad kijken of uh, de waddeneilanden er nog liggen. En uh, hij heeft uh, vorige week verteld dat ze er inderdaad nog wel uh, liggen. Uh, daarvoor hoorde je oude Control van Zuster Zonnebloem. Nog eentje die we gaan draaien voordat we Martijn Bakker telefonisch gaan spreken. En dat is een nieuwe single. Hagelnieuw zelfs. Want vannacht komt hij uit... Maar hier is nu al te horen, hier is Emmy met Harnius de Durain. Dus van On Hold, maar ze is ook uh, bezig met een uh, EP uh, uit te gaan brengen. En dit is alweer de tweede single uh, die uh, ze heeft uh, uitgebracht in korte tijd. Want On Hold hebben we ook uh, maar een week of drie, vier kunnen draaien. Maar goed, als dat uh, heel snel allemaal gaat, dan is dat dan natuurlijk allemaal prima. M.I. met Doreen. We gaan praten met Martijn Bakker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want het is tien voor half negen. En het is ook precies tien voor half negen. Um, want we uh, hebben jou al, een beetje vorige single al gedraaid, Where We Can Be. Um, is dat een beetje eigenlijk de opmaat naar meer materiaal van jou? Uh, ja, eigenlijk wel. Where We Can Be was de eerste single van in ieder geval drie. Hm. Uh, maar er liggen nog een meer uh, liedjes op de plank. maar... Wat we daarmee gaan doen of het een EP wordt of zo, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Ja, oké, okay, dus dat. Uh, uh, nou heb ik ook begrepen dat je bezig bent met een band. Uh, is dat, de, dat Was die vorige single wel het geval? Dat was toch onder de, de naam Martijn Bakker Band? Ja, dat klopt. Ja? Ja, dat was eigenlijk uh, bij uh, gebrek aan inspiratie <laughs> van een andere band, <laughs> Ja. En, en omdat dat. Uh, in aanloop, zeg maar, naar de eerste single... is ook die samenstelling nog wel eens, uh, is nog wel eens veranderd. Mm. Uh, dus vandaar mijn naam en dan wel band erachter. Ja. Maar geen, uh, geen aparte bandnaam gekozen. Oké. Okay. Maar uh, is het ook zo van... Ja, als ik dan een beetje doorvraag... Het, uh, jij schrijft natuurlijk... Uh, uh, voor een deel ook de, de, de muziek en, en, en de songs. Um, nou weet ik niet of dat ook een beetje geldt voor het volgende. Maar daar gaan we het zo even over hebben. Over die volgende single die, die aanstaande is. Um, want um, ik heb al wel nog laten vertellen. Kijk, ik, ik ken hier in Zandvoort Ruud Houweling. Die heeft vroeger van cloud in Clown Machine gezeten. En dat is op een gegeven moment... Ja, een band, band, Het is toch niet helemaal uh, uh, mijn ding. Uh, speel jij liever in een band? Of ben je ook net zo uh, makkelijk uh, dat je zegt... Nou, ik kan ook uh, alleen af. Uh, nou, eigenlijk speel ik het liefst in een band. Ja. Uh, maar omdat ik mezelf dus ook begeleid op piano... en ook die liedjes uh, achter de piano heb geschreven, zeg maar... kan ik ook... Uh, Alleen. alleen spelen, ja. maar met een band spelen heeft het echt mijn voorkeur. Toch wel. Uh, wat is daar nou uh, dan toch uh, fijner aan om, uh, om onderdeel te zijn uh, ja, om met een band uh, te spelen? Is dat uh, een beetje toch de interactie met die andere muzikanten dan? Ja, ik denk dat dat eigenlijk het voornaamste is. Echt die interactie en het dat gevoel dat je samen iets moois maakt. Mm. Zeg maar. mm -hmm. En dat is ook wat je, wat je nu in deze coronatijd eigenlijk het meest uh, mist. Ja. Uh, het, het samen spelen uh, met, uh, ja. met andere muzikanten, of wat dan ook. Ja, inderdaad. Ja, uh, is dat, nou ja, we hebben het erover. Is dat dan toch dan een beetje lastig ook voor jou in deze periode? Uh, ja, het is eigenlijk voor mij uh, persoonlijk een beetje dubbel. Want het is super lastig, want eigenlijk uh, het grootste deel van mijn inkomen verdien ik met spelen. Uh -huh. En dan niet met mijn eigen werk, maar vooral met heel veel uh, coverwerk. Ja. Uh, maar aan de, aan de andere kant is het zo dat eigenlijk uh, nou ja, begin 2020, zeg maar, mm -hmm. uh, ja, toen de, deze hele pandemie begon... ontstond er natuurlijk wel voor mij heel veel ruimte in mijn agenda. Ja. Dus heel veel ruimte voor mijn eigen muziek. Mm -hmm. Voor mij is het een beetje dubbel. Ik ben heel blij dat ik nu de ruimte heb gehad voor mijn eigen muziek. Ja. Uh, maar ja, dat, aan de andere kant merk ik natuurlijk ook gewoon in mijn inkomen en in het niet meer spelen... Ja, de andere gevolgen, zeg maar. Ja, ja uh, uh, dat lijkt me ook een beetje lastig hè, voor muzikanten. Kunnen ze dan ook nog uh, van die zogenaamde TOZO-regelingen gebruik maken? Of, uh, of werkt dat voor jou niet? Uh, ja, die TOZO-regeling is er inderdaad, maar dat werkt allemaal een beetje dubbel. Want op het moment dat jij een partner hebt die ook een inkomen heeft, uh -huh. uh, dan heb je daar dus geen recht meer op vanaf de, ja, ik geloof vanaf juni of zo uh -huh. Uh, en ik geef nog les in uh, loondienst. Ja, ja, ja, ja. Dus ik geef nog uh, anderhalve dag les of zo. En uh, ja, zodra je, zeg maar, uh, aan het minimumloon komt, dan. Uh dan vervalt jouw recht op de zo. Ja. Uh, nu zeg je ook uh, muzieklessen volgen, dat uh, lijkt me natuurlijk ook iets uh, veranderd, want normaal gesproken doe je dat met een, in een ruimte met allerlei andere mensen die dan iets willen opsteken in, uh, in de muziekwereld, maar uh, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ook jij dat online aan het doen bent, toch? Ja, nee, dat klopt, dat klopt helemaal. Ik zit de hele dagen achter de computer. Uh -huh. Ja, dat, nou, het is fijn uh, dat natuurlijk dat het zo uh, op die manier door kan gaan, die mensen, mm. ja. uh, maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel uh, een uitdaging, het is wel anders als, uh, als in het weg. ja ja, en ben jij eigenlijk ook... Uh, ja, dan kijk ik ook even naar de mens, Martijn Bakker. Uh, is het dan toch, ondanks het, uh, ja, dat je dus de, de inkomsten mist of wat dan ook... dat je dan toch uh, iets hebt van... van ja, uh, ik, ik kan wel uh, op mijn kop uh, gaan staan... maar daar verander ik de hele wereld niet mee? Nee, klopt. Die instek, uh, die heb ik eigenlijk ook wel. Ja. Zo van ja, het is, is super vervelend... maar we moeten het nu maar gewoon uh, doen... Uh, en ik moet maar gewoon uh, nemen zoals het komt, zeg maar. Ja. En uh, vandaar dat ik gewoon uh, ook gelijk die kans heb gepakt om nu uh, meer tijd aan mijn eigen werk te besteden. En uh, nou ja, en, en dit is het resultaat dus. Ja, uh, dus er zit ook nog een, een positieve kant aan het hele verhaal eigenlijk voor jou. Dan. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk dat ook het belangrijkste is. Gewoon de positieve kant. Uh... Uh, die moet je ook uh, proberen te, te vinden en te zoeken. Is, is dat ook een beetje eigenlijk wat je mee wilt geven aan uh, de rest uh, van je vakgenoten of uh, collega's in de muziekwereld? Ja, zeker. Ja. Gaan we even het over je nummer hebben, want uh, het tweede nummer heb je inmiddels ook al... Uh, uh, laat, uh, ja, uh, heb je al uitgebracht. Uh, uh, dat is iets herkenbaar... voor mij dan, tenminste... in de zin van het uh, verhaal herkennen. Uh, ik zat er een keer... naar uh, s'avonds laat naar... Uh, Alain Kalf te luisteren... en die ging naar Parijs-Dakar, of naar de Dakar-rally. En die zei op een gegeven moment tegen zijn vader... want die lag heel erg slecht... Uh, ja, pa, als ik ga, dan kon ik niet zomaar... een meer uh, terugkomen. En precies uh, op het moment dat hij bij in Dakar zat... of tenminste die rally uh, liep te verslaan... Uh, gebeurde dat... En dat lijkt een beetje ook op het verhaal wat jij hebt meegemaakt over, over dit liedje. Ja, dat klopt. Ja. ja ik, ik ging in uh, januari, zeg maar, ja, eind januari 2020. Ja. Dat lijkt al heel lang geleden eigenlijk. Ja. Dat was gewoon uh, afgelopen jaar. Ja. Uh, toen ging ik op reis naar, eerst naar Zuid-Afrika en toen naar Kenia. En het ging al heel lange tijd niet zo goed met mijn oma. Hmm. Uh, maar het was wel stabiel ook al echt uh, al maanden, zeg maar. Mm -hmm. dus, dus wel slecht, maar niet heel uh, kritiek ofzo. Ja, ja. En wij waren net uh, van Zuid-Afrika naar Kenia gereisd en wij stonden eigenlijk op het punt om een uh, berg te gaan beklimmen. Uh, vijf dagen. Ja. En echt vlak daarvoor kregen we een telefoontje, we hadden nog net uh, bereik zeg maar. Want ja. als het een dag later was geweest of twee dagen later, dan hadden we ook helemaal geen bereik meer gehad. Ja. En op dat moment kreeg ik een telefoontje dat mijn oma uh, was overleden. Ach, ja. ja. En uh, dat heb je natuurlijk nooit in de hand. Hè? Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat ik schets over Alaskalf... die dat ook heeft meegemaakt met zijn vader. Maar jij hebt het dan met je oma. Uh, dat, dat, uh, dat dat dan ook een keer uh, gebeurt. Uh, maar wat wel zo heel metaforisch is... dat je dan uh, de, ja, de, de berg toch opgaat... maar veel dichter bij de hemel kan je tenslotte niet komen. Dat, uh, dat, dat laat je dan eigenlijk ook aan mij weten. Tenminste, over die singel. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. ja op zo'n moment dan uh, stort je wereld even in en dan mm. ben je ineens echt... Uh, ja, eigenlijk, hè, met de wereld is heel klein, maar op dat moment dan lijkt het ineens heel ver weg waar je ja. bent. En, en, dan, uh, ja. Ja, en dan krijg je die, dat twijfelmoment hè van, ja. gaan we nu direct terug? Op, ja, ja, Wat gaan we doen? Ja. Uh, is het ook uh, zo dat je dan op dat moment ook bedenkt van... hé, hey, ik kan uh, toch toch wel een liedje over schrijven... dat je bijna in, in de, uh, ja, op zo'n berg uh, staat. Wat, wat doe je dan? Want als, als dat uh, zomaar in één keer komt... dan moet je dat toch ergens, ja, uh, met een dictafoon of weet ik veel wat... Hoe, je, hoe, hoe doe je dat dan? Want uh, dat liedje, dat is daar ontstaan... Of, of, of is dat toch iets later ontstaan? Nee, dat liedje is wel echt iets later ontstaan of zo. Ja. Want eigenlijk, uh, tijdens die tocht op de berg was ik echt, uh, echt heel ziek, die laatste dagen. Mm -hmm. door, door de hoogte, zeg maar. Dus uh, toen was ik blij dat ik nog uh, vooruit kwam, zeg maar. Ja. Uh, maar en eigenlijk de, de, de dagen daarna, op het moment dat we weer beneden waren. Want we hebben dus uiteindelijk wel gelopen. Mm -hmm. Op het moment dat we weer uh, zeg maar in de stad waren na vijf dagen, zijn we direct eigenlijk teruggevlogen. Mm -hmm. Dus zonder slaap tussendoor ofzo En toen we terugkwamen, was de condoleance. En de dag daarna was de crematie. Dus dat was echt. Uh... Een rollercoaster. Ja. ja. Maar eigenlijk in die, in die weken daarna ontstond het idee van. Uh, nou, misschien moet ik hier iets mee doen. En. Uh, Omdat ook, ja. Zoals verwerking. Ja. Nou, is, dan is muziek wel heilzaam, denk ik ook. Een beetje louterend uh, werken in, in dat opzicht. Ja, zeker. Ja. Uh, zullen we hem dan maar gaan uh, laten, uh, laten horen? Uh, Trail of Life, want zo heet hij. Ja. Nou, hier, hier is hij. Martijn Bakker met zijn band en the Trail of Life. step, you're slipping away As I climb higher to get to you Wondering what you would say All I see are skies of blue As my body starts to shiver Like yours did in the air I gave my all, all that I could give, like. You That take my breath away. A heavy heart, on again. gave my Circle of Blame van Aion. Ze komt uit Edam. Ik geloof dat uh, twee jaar geleden heeft ze de EP uitgebracht. Dat deed ze in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En dit uh, was dan ook het titelnummer, want de EP heette de Circle of Blame... Uh, het is bijna tien over half negen. Ik uh, krijg een uh, bak koffie. Dinsdag moest ik on ontzettend lachen op een gegeven moment. Uh, want uh, ja, ik heb op dinsdagmorgen ook een uh, radioprogramma met uh, Loogman, Stuy en Padenkoper. Dat kan nog wel zo. En die Ger Loogman die sloofde zich helemaal uit met de bakje koffie. Wat denk je dat die Tino Stuy op een gegeven moment zegt? Dankjewel ja, voor de koffie. Nou, het was niet helemaal uh, fijn dat die Loogman uh, daar een beetje... Die stond een beetje toch te kijken alsof hij uh, het gedaan had. Maar dit bakje koffie wat ik hier aangeraakt krijg... dat krijg ik van Marcus van Dam. Want er is er maar één die op dit moment hier naast mij rondloopt. En dat is de techneut van dienst. Maar uh, we hebben natuurlijk ook nog telefonische gesprekken. En uh, de tweede die uh, is in de maak. Want dat is voor mij een wat bekende uh, man... uit uh, het verleden uit de Rob Agda Award serie... Van Marcus en ik uh, heel veel aandacht aan besteden. Wij, onze auteur even hem. En daar zat Laanik ook in. En het treft. We hebben hem aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Een hele woord uh, vol introducties en weet ik allemaal wat. Maar goed moest ook even een verhaaltje vertellen over die koffie. Dus wat, wat dat gaat. Uh, want het is uh, een tijdje geleden dat, uh, dat jij uh, daarin hebt meegedaan. Hè? Ik uh, geloof in de jaargang 2018-19 uit mijn hoofd. Uit mijn hoofd ook, ja. Ja, dat klopt. <laughs> dat is ook uit jouw hoofd in ieder geval. Ja, want de voorrondes daar wil ik vanaf zijn, maar je hebt in een van die voorrondes heb je meegenomen. Ben je eigenlijk ook nog in die finale terechtgekomen? Nee, uiteindelijk niet. We zaten in die finale waar Close to Fire toen en de publieksprijs. Oh ja, close to fire. In die ronde waar de, de uh, Close to Fire toen uh, en de Publieksprijs en de juryprijs kreeg <coughs> Ja, en dan, dat, dat weet ik. Waren we wel runner-up. Ja, dat staat wel iets van bij... dat je misschien nog toen in een achterdeur naar binnen zouden kunnen komen. Maar goed, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Is dat dan toch wel weer ook voordelig voor je geweest? Of voor de band eigenlijk? Ja, want we hebben iets meer tijd genomen... om iets meer in die zin materiaal te laten rijpen... en nog even wat bij te schaven. Dan sta je nog niet met je snuffelt voor... Voor duizend man in één keer. En dat, dat, was, wel, dat was wel leuk geweest. ja, ja. ja. Weet je, het, het was in deze manier wel, wel goed. Het heeft ons geen winterijer uiteindelijk gelegen. Ja, oké. Okay. Dus een beetje de naam vestigen bij, bij zo'n zo avond in het patronaat Kleine zaal. Het, het is altijd wel leuk. Als je dat op een gegeven moment toch ook meeneemt in, in dat opzicht. Ja, op dat, dat is geniaal. Dat is gewoon uh, vlieguren maken en mensen leren kennen. en ja. uh, Voor mensen spelen. Ja, dat is nog, eigenlijk denk ik ook nog steeds het liefste wat jullie doen. Uh, ondanks ja. dat we in deze beperkende maatregelen zitten. Lockdown-sessies en noem maar op. Ja, ja. ja zeker. De, de, die, die 30 man-sessies, die waren leuk op zich. Dat mm -hmm. uh, blijven 30 man. Maar het gaat, nooit, het gaat nooit zo opbouwen naar een zaal van zes man. Of, nou ja. Ja. Je krijgt nooit die sfeer mee. Dat, ja. uh, dat, ja, dat is even... even Even een gemis, ja, uh, Het is hetzelfde verhaal als uh, wat onze burgemeester David Molenburg zelf, ook een muziekliefhebber, dat uh, heeft hier ook uh, lopen roepen. Van, Ik mis een zweterig zaaltje. Is dat een beetje ook, uh, wat, uh, wat jullie ook missen? Ja. ja. ja. Uh, even voor de mensen die het uh, niet weten. Uh, wij weten het wel, uh, maar uh, wat, uh, wat is het uh, voor muziek precies wat, uh, wat jullie doen? Indie folk. Ja. Daar, uh, denk daarbij aan een mix van uh, Man with Sons en Bruce Springs. Die de kant op, ja. Die, die, die, een grote lijn willen hebben met wat uh, met verdrietige singer songwriter muziek. Ja, ben, ben, ja, ga door. <laughs> uh, de, voor de kennis is het meer Damien Rice, Glen Henshirt, voor je fans geïnspireerd. Ja. Uh, ben jij ook uh, een beetje melancholisch van de aard? Dat je dat uh, dan op die manier ook uh, in je songs uh, verwerkt? Of jullie in de soms verwerken? Uh, ja en nee. Ja. Het, is, het is wel leuk om je, je kop de hele tijd te laten, laten hangen. Ja. Maar daar heb je niet zo heel veel aan in mijn opzicht. Uh -huh. Dus Ja, dat zit wel in, in mijn lijf. Ja. Maar uh, er zit ook iets, iets van een kop op. En die wil ook wel omhoog staan. Ja, dat is een beetje ook de Springsteen hè? Uh, kant van het verhaal. Ergens, ja, ja het kan eigenlijk tegenzitten, maar er is altijd wel ergens een lichtpuntje te vinden. Zoiets. Ja. ja. Precies dat. Ja, uh, en is dat ook uh, eigenlijk uh, van uh, de, de, de manier van muziek maken. En zo sta je ook uh, zelf in het leven in dat opzicht. Ja, dat, ja je, je hebt een tijd of, of het nou gegeven is of dat het ontstaan is, of nou ja geef een in, insteek die je in het leven kan hebben. Ja. Uh, waar het vandaan komt, het, het boeit mij niet zo heel veel. Het, laat ik het gewoon leuk maken. Ja. Uh, nou hadden we net Martijn Bakker in, uh, in de uitzending. Uh, die, die zegt, ja, ik, ik, ik maak toch het liefst uh, muziek met, uh, met mijn mede-muzikanten. Dus de band, datzelfde geldt voor jou dus ook. Want ja. ik, ik, ik weet nog uh, dat wij daar aan dat tafeltje zaten... ergens uh, onderin het uh, patronaat. Uh, ja. De band heeft jouw naam, maar je zegt... ja, ik kan niet alleen zonder die gasten. We doen het met z'n allen. Ja, dit, dit, dit, dit, ja, ik kan me niet anders, uh, anders indenken... dat er iemand anders, dus anders in zou zitten. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk doe je het toch met z'n allen... en maak je toch met z'n allen een avond. Ja. Ik ben toch geen soort van... Ja, eh, een gato uh, figuur die moet zeggen van, en nou moet je hier zo... Nee, nee, nee, nee, nee. maar is dat, is, dat, is dat dan nu ook extra het gemist Dat je bijvoorbeeld uh, zegt van, joh, ik mis mijn makkers. Uh, lekker muziek maken ergens in een, een of andere ja, schuur. Weet ik wel waar jullie oefenen of, of repeteren. Uh, doen jullie dat even goed nog wel? of, of is dat uh... Repeteren gaat nu niet zo, uh, niet zo heel makkelijk, mm -hmm. maar uh, we schrijven wel. Uh -huh. En uh, dat, gaat, dat gaat goed af en dat doen we vaak. We doen, we toevallig, uh, dit weekend doen we het weer. Vorig weekend hebben we het gedaan. Uh, over twee weekenden gaan we het weer doen. Uh -huh. Dat is voor de nieuwe plaat alweer. Dat is, dat is, uh, dit is een EP, maar we zijn al bezig met de volgende, zeg maar. oh. <laughs> Snode plannen hebben jullie in ieder geval wat dat er gaat. Ja, nou ja als, we, als we weer de wereld in kunnen, dan moeten we niet met lege handen staan. Nee, nee. Ja, dat is, uh, dat is wel een hele mooie in, in dat doorzicht. Uh, maar gaat het ook? Ja, vast wel. Ik, ik zeg ook, het gaat vast en zeker gebeuren, alleen we weten niet wanneer. Ja, nou ja, dat, laten we hopen dat het zo snel mogelijk en zo goed mogelijk is. Dat we mm -hmm. weer dicht ja. Um, Maar ja, dat, op het moment dat we dat gaan doen, dan, dan, dan moet het feest zijn. Dat, dat lijkt mij ook. Uh, maar dat is, is dat ook een beetje uh, de strekking van de single die uh, je ja, uh, onlangs hebt uitgebracht? Of jullie uh, onlangs hebben uitgebracht? Ik zit steeds. Je, maar dit is jullie, jullie uh, toch? Ja, het is, het is, het is jullie. Ja. Ik mag in jullie zeggen hoor. <laughs> uh, maar is dat ook een beetje de strekking van het verhaal? Dat het blij uh, en feest moet zijn, uh, hand in hand. Is dat ook een beetje de strekking van het verhaal? Nee, dan gaan we weer terug naar die melancholische inborst die ik, uh, die ik in mijn schijnt te hebben. Ja. Het, is, uh, het is terugkijken op een tijd waar, uh, waar je iemand heel leuk vindt, mm -hmm. uh, maar dat wordt niet beantwoord. Mm -hmm. uh, en ondanks dat je een leuke tijd met elkaar hebt gehad, dat het uh, dus afgesloten wordt. Uh, maar toch moet die kop, uh, moet die kop omhoog. Dus ik kijk er wel met een glimlach op terug. En ik hoop dat dat uh, in ieder geval van veel mensen terug horen is in de nummer. In, in het nummer zelf in ieder geval. Ja. Nou, uh, het is dus uh, op weg naar meer. Dat, dat uh, hoor ik hier wel zeggen. Dus uh, we, we ja. zijn uh, nog niet van je af in ieder geval. <laughs> nee, weet je, het, het nummer komt... wanneer? Uh, uh, het is vandaag woensdag toch? Ja. Het is donderdag. Nee, donderdag. Donderdag de 11 is het vandaag. Donderdag. Nou ja, vanavond komt hij uh, uh, de wereld in. Hm. Het is uh, op vrijdagavond 1 uh, uh, minuut over, uh, over twaalf. Dus ik heb hier ook gewoon uh, regelrecht een primeur. Ik, zeg, ik, ik maak het wereldkundig van, ik heb twee regelrechten, maar het zijn er gewoon drie. Ja, <laughs> ja. <laughs> goed. Uh, de, de, de, de, de single is dus uh, wat je al, uh, wat je al uh, zegt. Uh, de band, Lanique gaat uh, vanavond of vannacht eigenlijk om twaalf uur hand in hand uh, uh, online zetten. Maar hij is nu al uh, te horen. Dank je Lanique. Yes, thank you wel. Okay Here we are There we stand Drowning our feet in the sun The saw this smell makes me think of you And I'm glad that you are here too Your hand in my ja. met het nummer Lone Wolf... ...nou ja, ze zijn niet alleen... ...Ail heet de band... ...ik zat al net te bedenken van... Ja, ...waar komen ze nou eigenlijk vandaan... ...want deze Lieselo... ...die je dus hoorde op deze single... ...die komt uit Deventer... ...maar de, de compaan... ...waar ze mee de muzikale arrangementen mee doet... ...dat is Arjen de Wit... die kennen we nog uit de canvas Blanco... Uh, ...periode, uh, die komt weer uit Dordrecht. Uh, bovendien heeft hij dat uh, zelf ook uh, verteld uh, een aantal weken terug... ...toen uh, deze single, uh, ja, min of meer uh, uitgebracht werd. Uh, daar waren we ook al uh, weer net even een weekje later weer mee... ...omdat ze, uh, dat viel dan precies samen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... ...daarover gesproken, uh, de uitzending die voor komende donderdag stond gepland... Die wordt even doorgeschoven een week later... naar de 25e februari. Want dat heeft alles te maken met een een of andere Zoom-sessie. Wat is een Zoom-sessie? Dan moet je niet denken aan vliegen en uh, wespen die hier uh, door, de, door de studio heen vliegen. Nee, dat is zo'n uh, online-sessie. En dan, uh, dan hebben wij de ruimte eventjes uh, verhuurd aan een stel uh, mensen... die uh, dan gaan praten over de cultuurvisie van Zandvoort. En dat doen we dan uh, met een uh, Zoom-sessie. Kunnen we wat uh, centjes aan verdienen. En uh, ja, noodlijdende lokale omroepen die kunnen altijd al wat geld gebruiken. Dus wij worden verbannen naar de zolder. Ja, en uh, toevallig hebben hebben we dat al een keer uitgeprobeerd. Ik kijk even Marcus van Dam aan. Hè, want dat hebben we de 14e januari een keer gedaan. Hè. We hebben gewoon even met een locatieset uh, lopen spelen. Want iedereen dacht, waar is die Jaap Koper gebleven? Die zat ook gewoon lekker op de zolderkamer. En die zat gewoon een lekker programma te doen. Nou, dat gaan we dus volgende week weer doen. En hoe we dat met die telefonische interviews gaan doen. Daar zijn we dus nu aan het, uh, uh, ja, een beetje over het, het bakkeleien. Maar goed, komt allemaal wel goed. Want uh, daar heb ik altijd het volste vertrouwen in. Uh, wie over een tijdje weer in de uitzending uh, komt, is Marvin D. Want ja, het is altijd uh, mooi als we weer iets van hem uh, kunnen draaien. En zeker weer nieuw materiaal, want dat is deze week binnengekomen. Uh, de nieuwe van de Marvin Day bent tot aan het nieuws van 9 uur. Step Back. Am I too old to change?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 Step back to go forward